Ver met ditje, dat is de rest ook zo. Man, kom eens zien. Kom eens zien. Sjt. Sjt. van, hè. Zet dat af op, zet dan tenminste een koptelefoon op. Nee, serieus, dan een keer het. Dat is verdomme Eva de Kokkeren. Oh. <lacht> Doe Pieter! Waar zit hij? Niet doen, goddamn. Niet doen. Bang, Pieterke. Pieterke is bang. Pieter wil naar mama. Dat is niet waar, Alan Loren. Jij bent bang. Ja. Is, daar komt iemand. Ik niet. Ik ga me heel stoppen, hè. Oh! Dag Sisse. Dag Sisse. Wat komt jij doen? Oh doen? Kom Lief. Lief, pas op. Dat is een vriendje Peterkie. Ik zei nu niet meer. Het is gewoon kleken al de leventje. Dat, dat is zo. Dat is ze niet. Kom, laat me niet. Rief, sisse. Het is hard om je aan. Het is maar om te lachen. Lief. Ik kom maar aan Sisse, laten. mij Lief, pas op. Nee, ik wil niet. Nee, niet. De Pieter, de Pieter, de Pieter, een keer stil, zeg. Oh. De Pieter. Waarom de Pieter. Allee hey Bob, kom. Psst. Kom maar na. Pieter. Hé, hey, die hond weg. Hij hey, gaat haar bijten. Pieter. Oh. Allee, Bobke Stil, toe Maar Peter, wat was dat dan allemaal? Moet je iets hebben om te drinken? Ja, hey. Hey, merci schatje, merci nou, Je legde me net in het zwip misschien een douche, hè? Ja, een douche Koude douche Dat is een goed idee Dat ik die gasten uit mijn kop krijg Welke gasten? Adriaan vernimmen. Nee. Zet hij je nu Ook al van een trauma. Pieter, ik, ik vind eigenlijk dat je eens een keer naar een therapeut moet. Zijn. Nee, niet daar beginnen, hè, schatje. Kom maar. De enige therapeut waar ik eventueel met u naartoe ga... ...zal een sekstherapeut moeten zijn. Om eens Pieter, goed te lachen. Maar die nachtmerries van u klinken anders alles behalve grappig, hè? Ja, ben dat je, dat je dat mij al niet? meer dan één keer verteld, schatje. Merci. Wat denk je? Heeft ze er plezier van of niet, onzeevatje de kokkeren. U ziet, ik ben bang dat ik niet snap wat u bedoelt, commissaris. Nee, ik zie het al. Je snapt het inderdaad niet. Vermerken. wat oh. denk je? Laat ze zich hier pakken met of zonder goesting? Sorry, commissaris, maar dat vind ik nu wel een heel... heel, heel sexistische vraag van u. Niet beginnen preken tegen mij, hè. Meneer de criminoloog, alstublieft, hè.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 ik hoop dat dit haar wat kan leeren, want het uh, ah, bon? is echt niet te doen vandaag. Heeft dat dat tip is, dat soort baan? Nou, dat betekent goed. Dat hij staat te springen om een actie te schieten Vermeertje. Meer niet. Ah, oh, dat is die video met ons madame de kokkeren. Ja. ja. dat is toch die mager, hè, meer zo'n taart. Mager? Afgekreind wil je zeggen, zeker? De zijn toch ook allemaal dezelfde, hè? Volgens mij, hè, zijn haar borsten fake. En je kunt dat zo maar zien. Of wat? Hoe oud is ze? 35? Zoiets, ja. Fake, zeg ik u. Daar, wat is dit dan man doen? En die papzak. Is dat Bert Koonen, hè? Wat vindt dat? Zit dat bezig? Daar. Ik denk, wat denk je? Is het met of tegen haar zin? Wat? Sa voor seksist. Maar als je het mij dan vraagt... Nee, nee, ze doet dat niet echt uitvrijven. wel? Precies toch ook niet 100% tegen haar goedsing, hè? Nee, ze wil er precies zo gauw mogelijk vanaf zijn, hè? Maar je ziet haar gezicht niet, hè? Ze ze in een vissenpoer. Ze Spoelt dat mijn houwe deur, Ik moet dat niet zien. Speelt Koen zelf mee in al die video's? Soms wel, soms niet. We hebben ze nog niet allemaal gezien, hè. We... Nou. We hebben er nog een stuk of vijftig te gaan. Vijftig! We zit het, Vermeer? Al een conclusie getrokken? Karine, vernemen wordt toch nog altijd in het oog gehouden? Ja, ja, ja, ja, ja. en François de Meudemeester ook gelijk dat je gevraagd hebt. Ja. Maar ik heb nu ander nieuws, commissaris. Uh, nieuws dat u zeker zal interesseren. Nou, ik luister. Wilt gij eens weten wie dat er dankzij de meneer Bert Koenen vervroegd vrijgelaten is? Een paar weken geleden. Zo alsjeblieft, kind. dan bent u toch zo niet op, zeg. Maar Godf, ik weet dat toch niet. Maar -me, meisje, uw borsten zijn geweldig. Dat was wel een, een stom grapje van mij, zijn. Allee, toe, je moet daar niet voor janken, hè. Weet je wat? We gaan overmorgen een keer lekker samen shoppen, hè, in Brussel. Op de avenue Louise, hè. Wat vind je daarvan? Zeg, zeg eens van neem. Uh, schatje, schatje, ik, ik moet inhaken. Ik ben u direct terug, hè, oké? Okay? Ja, ja, kusjes. Tot zeffens, hè? Ja, dat, daar, daar. Kusjes. Zeg wanneer, wat heeft dat te betekenen? Zit, wanneer moet jij niet meer kloppen? Wat is het? Wat hebben we nu weer nodig? De waarheid, commissaris. Waarom hebt u mij niet verteld dat Bert Koenen er persoonlijk voor gezorgd heeft dat Gert de Kokkeren vervroegd is vrijgelaten? Is dat zo? Wel, dat is ook voorbij nieuws, hè? Is dat anders? Ja, kom, stop maar met die comedie, hè?